De komende dag probeert de piratenpartij Lensink ertoe over te halen om zich terug te trekken. In Egypte heeft zich een kandidaat gemeld voor de presidentsverkiezingen. De invloedrijke linkse politicus Sabahi maakt dus een kandidatuur bekend... nog voordat duidelijk is of legerleider Sisi deelneemt. Algemeen wordt verwacht dat Sisi de verkiezingen met overmacht wint. Sabahi zegt dat hij zich kandidaat heeft gesteld op aandringen van de jeugd. De presidentsverkiezingen moeten in het voorjaar worden gehouden. In de Syrische stad Homs is een hulpconvooi van de Rode Halve Maan beschoten. Volgens de Staatstelevisie vielen daarbij vier gewonden. De Rode Halve Maan zelf meldt er één. Het konvooi zou zijn bestookt door rebellen die het centrum van de stad in handen hebben. Of komende dag weer voedselhulp naar de stad gaat is onduidelijk. In de Eredivisie is Feyenoord door een 5-1 overwinning op NEC gestegen naar de derde plek. De Rotterdammers hebben nu met één wedstrijd meer evenveel punten als de nummer 2 FC Twente. Twente leed eerder op de avond kostbaar puntenverlies. De club verloor in Eindhoven met 3-2 van PSV. Nac Breda boekte de zesde thuiszegenoprijd op rij door met 2-0 van Roda JC te winnen. En Connit AZ eindigde in 2-1. Het weer, vannacht is het bewolkt en gaat het regenen. Er staat veel wind, Mo mogelijk gaat het langs de kust stormen. Het wordt een graad of vier. Overdag eerst droog, later opnieuw buien. De wind neemt af en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Goedenacht en welkom vanuit het Roommate Hotel Aitana te Amsterdam. En uh, ja, uh, het is live, dus ik kijk hier uh, uit over het ei. prachtige ei en ik sta aan de gang. En we hebben vanavond een prachtige gast. Een, uh, een bijzondere jongen, mag ik wel zeggen. Want hij werd in 2012 verkozen tot, tot beste singer-songwriter. Uh, hij maakte ook een mooie plaat die afgelopen zomer uitkwam. Born in a Storm. En uh, op het ITVA afgelopen... Editie ging een documentaire over hem in première, Forever of whenever? Forever, kortom, ja, een man met veel verhalen en hij is nog maar 21. Ik ben blij dat hij hier zit. Ik heb het over niemand minder dan Douwe Bob, ja, een groot artiest. Een groot artiest in het dorp. en hij, ja, oh, gelukkig gaat het dus. gaan ja, rechtstreeks, je ben er bent er nog. Ook. Douwe Bob, welkom, nee, jongen. Je wel. Hoe is het? Ja, tof. Ja, ik denk dan altijd uh, rock'n'roll artiesten en uh, hotelkamers. Wat gaat dit opleveren? Nou, niet zo goed. Je, je bent er nog vroeg bij. Ja? Maar, <coughs> nee, dit gaat heel snel heel hard uit de hand lopen natuurlijk. En ik hoor ook al direct een rokershoesje. <coughs> nou, ik, ik wilde hier net gaan roken. Ja? Maar toen, uh, het, maar toen werd er verteld dat het niet kon. Ja, er zijn rookmelders. Ja, je vrijheid wordt zo... Uh, je wordt gewoon in de maling genomen waar je bij staat eigenlijk. En je zegt van het kan snel uit de hand lopen, wat ze uit de hand lopen bij jou dan? Ja. Dan gooi ik ineens een tv door het raam. Toch? Ja, tuurlijk. <laughs> wat denk jij nou? Nee, maar is dat, is, vind je dat ook belangrijk? Jouw rock and roll? Nee, uh... ik maak een grapje. Dat, is, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Ik, uh, ik, ik stel heel erg op prijs waar ik nu ben. Ja. Zo'n hele mooie hotelkamer met een heel mooi uitzicht. Het zou heel zonde zijn ook om een. TV door de ruimte te gooien, gaat het tochten en zo. Ja, en bovendien hangt deze tv aan de muur. Dus de, dan heb je nog wat sloopwerk te verrichten. Ik heb een hele goede vriend bij me en die is kooivechter. Ik, hij is... Ja, hij sterk zit daar op... op het pet. Goedenavond. Ja. Ik, Wacht, heb... ik, zeg, ik zeg even dag. Hi, hey. ik ben Patrick. Goedenavond, Stijn. Dag Stijn. Hey. Hij ziet er heel bescheiden uit. Stijn is heel bescheiden, maar in de ring... Is het niet te halen. Nee, hij neemt heel vaak tv's mee in de ring. ook. Uh, um, op. op. Uh, we nemen ook altijd aan het begin van het uur even een stukje van het nieuws van de afgelopen dag door. Ja, vandaag stond natuurlijk in teken van Sochi. Zo. Goud, zilver, brons. Je hebt niet toevallig mijn tweet gezien? Uh, nee? Nee, die heb ik niet. Ah, ik ik ik heel van, van gisteren gezien. Heel gewoon. grappig dat je over Sochi begint. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben daar namelijk echt... Uh... Ik ben er ontzettend pissig over. Die tweet heb ik wel gezien, maar was dat niet gisteren? Dat, uh, nee, dat, dat, ja, dat, was... uh, dat je twitterde... dat, uh, dat je het maar niks vond dat de koning... Uh, bij de openingsceremonie aanwezig was? Ja, dat vond ik helemaal niks. Ja? Ik vind het zo belachelijk wat daar aan, aan de hand is. Ik kan, daar, ik kan er niet eens over beginnen. Hoe belachelijk ik dat vind... wat daar aan, aan, aan de hand is nu. Want waarom ben je er zo uitgesproken over? Omdat er homo's op de straat worden gelinst En omdat wij daar als een stel kinderen... naar een... Uh, Ding staan te kijken. Ja, sport is een mooi iets hoor, daar niet, daar niet van. Maar dit gaat ver buiten, dit gaat ver boven. Sport en al die soort dingen. Dit gaat over mensenlevens. En het gaat allemaal, uh, het maakt ze allemaal niet uit. Het is allemaal bullshit. Onze, onze koning staat daar dan als, als een soort van vetgevreten kind te zwaaien met een oranje doekje. Ons te vertegenwoordigen. En dan, en dan terwijl, terwijl, terwijl de homo's daar worden opgehangen en in elkaar worden gebeukt. En omdat we hebben het over mensen, weet je, over jongens en meisjes. Maar hadden we dan eigenlijk de hele Olympische spelen volgens jou moeten boycotten? Ja, ja, dat denk ik wel. Dat, dat ik, ik denk dat ik dan. Ik denk dat er dan serieus dat ik dan wat meer, nog meer net iets meer had kunnen geloven in uh, de mens eigenlijk. Het gaat natuurlijk sowieso heel kut met alles, oorlogen en dingen, maar dit, is, dit slaat alles, weet je. Want... En dan Rutte ook, die dan ook een soort van um, hoog wil houden, dat hij een soort van steentje heeft bijgedragen gedaan. Een soort van, ja, ik ga wel... dat hij dan ook Gordon moet vertellen van... ja, ik, ik zweer het je, ik ga, ik ga echt wat uh, doen eraan. Of ik ga duidelijk maken hoe wij daarin uh, staan. En dat hij dan daar staat en dat hij het zegt en dat hij en dan zegt, ja, maar we zijn op de winter spelen... en dan is het ook gelijk klaar. Ja, maar uh, hij zegt van, ja, luister, ik zoek de dialoog op met Poetin... en ik ga vertellen wat wij ervan denken. Er en valt geen dialoog te voeren met uh, Poetin. Dus dat jij dat zei... zou hetzelfde zijn als dat je een dialoog voert, voert met Hitler. Het is een totale psychopaat. Je kan daar geen dialoog mee voeren, al helemaal niet Rutte. Want ik bedoel, Poetin, Poetin is, een, is een totale psych psychopaat. Wat daar gebeurt is gestoord. En je kan daar niet mee... in dialoog treden. Al, al helemaal niet. Dus wij kon... hadden de Olympische Spelen in Sochi moeten boycotten. Zo. Partij. En, ik ben en hadden, wij, erg... hadden wij dan ja. ook de Olympische Spelen in, in, in China... Uh, uh, moeten boycotten... Zeker. vier jaar geleden? Ja? ja, toen was ik nog wel... Trouwens, Ik ben vrij jong en toen was ik te jong om me daar nog in te kunnen... verdiepen op deze manier. Maar ik, als ik die leeftijd had gehad... dan ik ben daar, ik ben daar ook ontzettend tegen. Trouwens, volgens mij is het allemaal... Door, doorgestoken kaart. Want je hebt China... en daarna heb je Rusland... Je, ik bedoel, dat zijn volgens mij. Dat zijn, de, een van de, dat zijn de, de grootste landen ter wereld. Dat ja, is we hebben toch dus door Londen gehad. He? Dus, uh, nou ja, zien dat is we zijn eigenlijk zes jaar geleden. Dus nee, we hebben ook Londen gehad. Dus, uh, ja. cool. Maar waarom hebben we dan nooit, nooit een keer zo'n land als, weet je, als. Waarom, waarom komt niet een keer? Nou, noem eens wat? Nederland. Uh, oh. 20, 2028 was het plan, maar dat was uh, financieel uh, onhaalbaar. En uh, ze hadden ook ooit een plan om de winterspelen naar Nederland te halen. Maar ja, onze winters, hè. Het is toch allemaal binnen? Of, of niet? Uh, meestal, ja, tegenwoordig is het meestal, meestal binnen. Zo, ja. Behalve het langlopen. 10 kilometer heb ik vandaag gezien. Dat is een als het binnen is. Ik zie, ik zie wel eens van die oude, oude mensen over straat langlopen. Ja. Met, die, met die dingen gewoon. Terwijl er helemaal geen uh, sneeuw is. Knap. Uh, Bob. we zitten op Radio 1. Misschien zijn er heel veel luisteraars uh, die jou niet kennen. Gelukkig ligt naast deze mooie rode bank waar we op zitten... Een, een gitaar, dus mm, ik stel voor dat je even laat horen wat voor kwaliteit je allemaal in huis hebt. Nu weet ik dat jij gisteren in Meppel hebt gespeeld, in je eentje. Ja. Uh, ging het goed in Meppel? Heel erg goed, ja, het was ja? super tof, het was een super mooi theater hebben, hebben ze daar ook. Dat en heel erg welk nummer ging het beste? <laughs> <laughs> um, nou, Welk nummer ik de laatste tijd heel leuk vind om te spelen is Stone to the River. Oh, dat is een prachtig nummer. Dankjewel. Uh, ik zou zeggen coupletje en refreintje. Of, uh, wat is een coupletje en een refreintje is wat jij krijgt. <laughs> Zeker. Even stemmen. Ja. <coughs> well, yeah. While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne. I'm getting in my car and I'm coming home And how's it there and how you been And does our neighbor still play the violin Did your sister find what she was looking for To Christ within But when I get home I hope I'll find The fire is still on And I'll fall into your arms Like a stone into the roof Ja, prachtig. Dank wel. Ook een van mijn favoriete nummers op jouw plaat. Thanks. Dames en heren, dit was Douwe Bob. Um, uh, je bent nu in je eentje aan het toeren. En ik vroeg me wel even af, hoe is dat voor jou nee. om te toeren zonder band? nou ja, Ik ben niet echt aan het toeren in mijn eentje. Ik, ik, ik heb een aantal shows staan in mijn eentje, ja. Maar we hebben nog een bandtour ook. <lacht> um, ja, het is uh, eigenlijk wel heel tof. In je eentje? Ja. Ja. Ja. Um, meer geld voor mij. Grapje, dat is een hele stomme grap. Sorry. <laughs> nee, um, wat het is, is... Het is een heel ander ding. Het is een... Weet um, je, met, met een band... Je zou, je zou denken dat je als band... Dat je meer een frontman zou, zou zijn of zo. Maar het, het, het, het is gewoon ontzettend kwetsbaar. Weet je, dus je, je bent gewoon... Je staat daar... Het, het, is, een, het, het is ook een heel ander, ander vak bijna. Want met... Met band ben je een soort van... je bent een frontman en je moet een showtje neerzetten. Neer, neer en uh, interactie met het publiek is, is, is heel anders. Het is um, Wat het grote verschil is, denk ik... is als je met een band speelt... moeten mensen komen kijken... en die moeten naar je, na, naar je kijken... en die moeten denken van... wauw, dat is een held gewoon, weet je. Dat is gewoon een soort van superhero... die daar staat. Als je via het moment kan wegvliegen of zo... Maar dat heb je met, een, met als je alleen staat niet. Want het maakt je heel menselijk. En intiemer is het uiteraard. Dus je wil ook één zijn met het publiek. Zeg maar. Ik had bijvoorbeeld gisteren in Meppel... had ik serieus de slappe lach met, een, met het publiek. We, we schoten echt in de lach met z'n allen. Alsof we daar in een huiskamer zaten. Maar ik heb ook interviews van jou gelezen. En ik, we hebben wat mensen gesproken die jou ook nog van vroeger kenden op jouw middelbare school. En vroeger was jij heel verlegen jongen. Je durfde bijna niet te spelen. Nee. nee, dat klopt. Heb je mensen gesproken van mijn school? Nou ja, mijn redactie heeft buitengewoon goed research gedaan. En wow. die zei echt van, van nou ja, jouw Bob <laughs> had altijd wel talent in zich, maar het moeilijke was... om dat over het voetlicht te krijgen. Hoe is dat dan nu als je... in je eentje daar kwetsbaar staat spelen? Nou, ja, daar ben ik... Al overheen wel. Ja, dat snap ik. Nou ja, ja nou, maar meer valt er ook... eigenlijk niet zeggen. Het, het, is, het is gewoon... ik, ik, ben, ik ben me... min of meer bewust geworden van... mijn kunnen, denk ik. Um, zonder dat het natuurlijk... Ar ar ar arrogantie... Uh, of zo, met, met zich mee zou brengen, maar... Ik, uh, ik, heb een, ik, ik weet nog, mijn, uh, mijn eerste show. Dat is gewoon lang, langzamerhand na het, het uh, spelen. Weet je, is dat gewoon. Het is vallen en opstaan. En ik weet nog, na, met mijn eerste show die, die, die ik deed. Toen heb ik echt een maandenlang gedroomd van, te, van tevoren. Dat er, dat er niemand zou komen. En dat ik uitgejoeld zou worden. En dat, het, ja, dat, dat, dat, dat heb ik nu niet meer. Ik bedoel, ik, ik blijf denk ik altijd wel een beetje verlegen of zo. En misschien dat ik daarom ook omdat ik zo verlegen ben van nature... probeer ik dat vaak een soort van... Uh, juist het tegenovergestelde te laten zien. Dat ik een soort van... Ik kom ook op film, film. Voor veel mensen kom ik over als bijna arrogant of zo. En dat begrijp ik ook wel. Weet je? Ik denk dat dat verlegenheid is. Als dat zo sowieso... Zo maar lijken. hoe ben jij over die verlegenheid heen gestapt dan? En dat je... De... En nu toch in je eentje op een podium durf te staan en zie jezelf zeer kwetsbaar te tonen? Omdat dit het enige is wat ik kan. Dat ik kan. Het is, het is gewoon... Ik zou me niks anders... Ik, ik zie me niks anders doen. Het is het enige dat ik ooit wil, wil doen. Dus op, op een gegeven moment ben ik, heb ik bij mezelf gedacht van... Ja, maar weet je, je kan wel gaan... Je kan wel gaan seiken erover. Weet je, van ja, maar wat als dit en wat als dat... Maar op een gegeven moment sta je daar, daar toch en moet je het doen. Net zoals dat een bakker een broodje moet gaan maken. Je kan wel heel te denken van, ja maar is het sma smaakt die wel? Maak dat broodje. Net zoals dat ik daar moet gaan staan en die mensen dat moet gaan geven. En net zoals Meppel, dat is dan goed gegaan en je hebt daar in je eentje gespeeld. Denk ja. je dan ook nog wel eens terug aan die oude uh, Douwen Bob die daar eigenlijk als verlegen jongen door de middelbare school heen struinde? Um. Nee, nee. maar het was een leerproces, weet je. Het is, het is, ik, ik ben niet heel anders nu. Ik heb gewoon veel ge, geleerd en ik blijf leren. Dus ik, ik, ik denk daar niet aan. Nee, nee. Nee, ik denk daar niet aan. Maar wat dan? Want heel veel mensen zullen nooit over verlegenheid heen komen. Ja, ik heb daar geen formule voor. Ik euh, Liefde, denk ik. Mensen die wel in je geloven. En mensen die niet in je geloven. Mensen die de grond in stompen. Ik denk dat dat nog belangrijker is, bijna. Maar gebeurt het vaak bij jou dan? Ja, tuurlijk. Weet je, als je out, out, uh, out there bent... Als je uitspraken doet over het, uh, bijvoorbeeld dingen als het Koningshuis, zoals ik net deed. Ik weet zeker dat ik een paar boze, boze brieven krijg thuis. Maar ja, weet je, ik bedoel... Fuck it, man. Ik, ik, ik ben hier. En ik... En ik ben het. Maar dat, dat, is ook het, dat heeft me altijd heel erg gestimuleerd. In zelfs, weet je, van dat mensen. Dat mensen zeiden: Ik weet nog mijn eerste optreden. Voor meerdere mensen. Voor veel, veel mensen. Toen kwam er een Engelse man naar me toe. En ik zing in het Engels. Dus dat is. Al helemaal. Dat, dat gaat je echt naar je, naar je hart wanneer iemand zoiets zegt. En die zei: van... Uh, This is total fucking shit. En uh, ik, kom hiervoor, ik kom hier om naar muziek te luisteren. En wat je maakt is troep. En toen heb ik echt, toen begon ik helemaal te trillen en te huilen en zo, weet je. Toen was ik een jaar of vijftien. En dat duurde een paar dagen, weet je. Echt van, wauw, wat me nu is overkomen. Dat, misschien moet ik wel stoppen, dacht ik. Dan, dan zal dit ook wel heel erg slecht zijn wat ik doe. En, maar ja, op een gegeven moment gaat het gewoon motiverend werken. Want je wil die mensen laten zien van, oh ja, oh ja, oké. Okay, dan gaan we het zien ook. En het is gewoon een soort van wraak bijna. Ja. Want nu zit je dus hier heel zelfverzekerd. Je durft uitspraken te doen over het Koningshuis. Je durft ja. te zeggen van, luister mensen, ik uh, heb gisteren in Meppel uh, gestaan. Ik uh, doe hier gewoon een liedje, omdat ik het kan, omdat ik het ben. Ja, ja. En waar komt dat dan vandaan dan, die zelfverzekerdheid? Ik denk uit het, uit het diepste wel. Gewoon uit, uit, uit wie ik ben. Ik, ik... Waar dat vandaan komt. ja. Je lijkt me psychiater. Nee, nee, helemaal niet. Maar luister, kijk, als je zegt... van ja, die verlegenheid, die, die heb ik altijd nog wel in me. Ja, die heb ik je je ook zit wel. En als je die uitspraken doet... en je zegt bij jezelf, ja, misschien komt het wel uit wraak. Ja, uh, ik weet niet wat het is dan. Hoe zelfverzekerd zit je hier dan? Ja, nou, dat is een goede, goede vraag. Weet je? Ik bedoel... dat is een hele, hele goede vraag. Ik, ik, ik heb geen flauw idee. Ik... Ik zit hier en ik heb voor hetzelfde geld zeg ik het niet. En nu zeg ik het wel. En het is gewoon zo. Ik, ik, ik voel dat wat... Je bedoelt, oké. Okay. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik heb jou één keer zien spelen. Ja. Dat was bij de finale van Singer Songwriter. En toen was je met een, met een band. De, de, ongeveer de band die je, waar je nu ook mee toert als je toert. Ik vond het fantastisch. Dankjewel. En het was een ongelooflijk goed optreden. Het was een heel goed nummer. Het was een goede band. En Thanks. het was een goede show. Ja. En uh, nou ja, toen uh, voor dit interview, dan, uh, ga ik me uh, goed verdiepen. Heb ik die documentaire natuurlijk van je gezien. Ik uh, lees interviews voor je. Ik, nou, uh, we gaan mensen dan uh, spreken. En dan blijkt het dus uit dat jij een verlegen jongen bent. En dan denk ik mezelf: maar waarom durf je dan nu in je eentje zo naakt op het podium te staan? Terwijl ik heb gezien dat je met je ja. bent, uh, ja. nou, uh, wat je zelf ook al zei, van ja, dan maak je een goede show. Nou, ik, ik, ik, denk, ik denk eigenlijk bijna dat het een soort van therapie is. Ik denk eigenlijk dat het, dat het, dat het bijna is van... Om, omdat ik zo ben. Omdat ik dan zo die... Ik, ik ben nou ook niet heel verlegen, weet je. Ik ben, ik ben niet aut autistisch. Maar ik bedoel... Ik, ik ben van natuurlijk ik, ik, ik ben niet heel erg goed in... Bijvoorbeeld een meisje aanspreken in een bar of zo. Daar, daar ben ik niet goed in. Ik heb, ik heb mezelf ook niet zo heel hoog zitten. Of zo. Maar... Ik probeer... Ik, ik denk dat dat een soort van therapie is voor me. Om daar te gaan staan. <laughs> niet dat, dat ik daarom doe of zo. Maar ik bedoel... Natuurlijk is nummer één voor de kunst. Maar om daar te gaan staan en toch te doen... Het is ook heel spannend. En het is geil. En, ik, en ik, het is het enige wat ik kan. Het zit in me. Het moet eruit. En ik denk zelfs dat mijn persoonlijkheid... er verder niet zo heel veel mee te maken heeft... Ik denk dat dat heel twee verschillende ding, ding, dingen zijn, mijn persoonlijkheid en wie ik ben en mijn kunst. Tuurlijk is het ook heel is het echt uh, zit, zit het heel in elkaar, maar het, is ook, het zijn ook heel twee hele andere dingen, want ik ben ik ben niet iemand anders op het podium dan wat ik ben nu, heel erg anders. Dus het is gewoon een drive van jou die zegt van ja, ik moet gewoon <tus> mijn kunst laten zien ook in de meest pure vorm, ik en mijn gitaar. Ook ja. Uh, nu met, uh, met de. Met Solo tour. Ja, ja dat, is, dat is wel een, een van de <coughs> dingen waar, waar, wat ik wilde laten, laten zien. Ja. Ben Want je dan bang het als je loopt uh, Ja, ja. Ik bedoel, ik, ik, ik spreek wel eens mensen, sommige mensen die blijven bang voor de rest van hun, van hun, van hun leven. Dat het gewoon spannend, spannend blijft. Ik denk wel dat ik daar een van ben. Ja. Bijvoorbeeld, ik, ik, spreek, ik spreek mensen als Tim Knol, weet je. En die gaan gewoon op, weet je. Dat is gewoon van, pff, dat doe ik, dat kan ik. En dat kan hij ook heel goed, natuurlijk. En, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens aan hem gevraagd: van, hoe doe je dat dan of zo. Of, of hoe, hoe werkt dat? En dan zei hij: van, ja, maar weet je, dit is, dit is wat, je, wat je doet. Dus je doet het. En dat heeft, dat, daar leer je ook veel van: van zulke soort mensen, weet je, die je gewoon dingen vertellen. Daar leer je van. Maar ik weet niet of ik dat ooit kan meenemen. Want ik weet niet of ik daar zeker genoeg voor ben. Maar je zei net wel, ook van, ja, als ik dan opga, dan wil ik het ook, omdat dat in me zit. En dat ja. moet er ook uit. Wat zijn jouw talenten dan? Hoe zie jij jezelf? Dat, ik, ik denk dat dat, aan, uh, ik denk dat, dat aan, de, aan de mensen ligt die er naar kijken. Weet je, ik... Ik ben zo lang leuk als dat mensen het zelf als dat men, mensen het willen. Maar wat maakt jou goed? Wat maakt mij goed? Ja, dat is ontzettend re, re, uh, relatief, natuurlijk. Ik heb geen flauw idee. Wat, wat, wat maakt mij goed? Ik, ik hoop nee, maar wat, dat wat, mensen het ik, mooi vinden. Ik hoop dat mensen mijn muziek mooi, mooi vinden. En dat mensen mijn persoonlijkheid uit kunnen staan. <Gelach> ik. <samoals> <face> euh, ik, ik, ik, ik hoop vooral, weet Waarom je... Waarom lach je om je eigen persoonlijkheid? Nee, nee, nee, niet, niet om mijn persoonlijkheid... maar om het uit te kunnen staan van de persoonlijkheid. Ik vond het best een leuke grap. Sorry, Patrick. Ja, nee, Stijmen. ik vond het ook een leuke grap. Maar het is dan <laughs> okay. de tweede keer dat jij een grap maakt over je persoonlijkheid. Dus Echt? Je, ja, ja, dat je denkt, van, nou, dan, dan, dan lach je weer... omdat mensen jou oh, misschien ja. een arrogant zak vinden. Nou ja, ja dat, dat is dat, dat hele ding. Gisteren nog was ik in, uh, in Meppel. En toen zijn we daarna naar een bar gegaan. Kwam, kwam er ook iemand naar me toe, die zei zo, ja, ik, allemaal, allemaal mensen die vinden jou, uh, heel veel vrienden van mij die, die zeiden nog, ja, Doe Bob, dat is een arrogante zak. Ik dus zei van, oké, okay. nou, sorry. <laughs> ik, hoop dat, uh, ik hoop dat je dat niet vindt, maar, weet je, het is, het is een soort van schijn die, die ik ophoud bij mensen die ik, die ik niet ken. Ik heb een laag waar je doorheen moet. En is het dan moeilijk te kraken? Nee, nee. Nee, is niet, niet zo moeilijk, hoor. Nee, ik ben best wel open, eigenlijk. Ja. En waarom niet, eigenlijk? Nee, waarom ook niet? Nou nee, ja, dat is dus dat hele ding, weet je. Dat heeft allemaal met karakter te maken, toch? Of je, of je nou zo van aard bent of dat doet. Het is gewoon... Ja, waarom niet? Dingen zijn zoals ze zijn. En, uh, Ze zijn zo... En daarbij heb jij een plaat uitgekozen. Ja. Dat is ook zo. Dat is een hele mooie plaat. Ja, dat is een hele mooie plaat. Uh, ga jij, nou ja, jij kan het beste inleiden... waarom je deze plaat hebt gekozen. Waarom je dit graag wil horen. En ja, waarom het een dierbare plaat voor je is. Oké. Okay. Um, dit is sowieso de plaat die wij... die ik draai na elke optreden. Om er lekker, om lekker te ontspannen. En... Ik heb niet een heel goed verhaal voor deze plaat. Ik vind het vooral gewoon heel erg mooi. Nou, dat is ook natuurlijk heel moeilijk om uit te leggen waarom je iets mooi vindt. Maar ik vind dit gewoon, de, ja, het klinkt heel raar. De, de harmonie en zijn zang. De zang van Klein, Klein Campbell. We hebben het over Wichita Lineman Van uh, Klein, Klein Campbell. Het is gewoon zo'n ontzettend mooi nummer. Dit is, dit is hoe liedjes schrijven bedoeld is. We gaan luisteren. Oké. Okay. I'm a lineman for the county And I drive the main road Searching in the sun for another overload I hear you singing in the wire I can hear you through the wire And the Wichita lineman Is still on the line I know I need a small vacation But it don't look like rain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 van de favoriete platen van uh, Douwe Bob. Draai hem nog altijd na optredens? Zeker. Ja? ja? Gisteravond ook weer? Nee, niet in de solo tour. Oh, alleen uh, als de band de er de is? Band, ja. De band, moet dit leren. <lacht> uh, nee, nee, nee. Nee? Dit nee, is niet voor ons. Nee. Ik loop ondertussen ook even naar de telefoon. Wil je wat drinken, Douwe Bob? Zo, dacht het wel. Ja? Jij ja, of Stijn? Wil Ja, wat is Stijn knikt of niet? <lacht> ja. Ja, uh, dat is goed. Dan moet je ondertussen nog even vertellen, daar, Bob... wat naast dit nog meer jouw inspiratiebronnen zijn? Qua wat? Muziek. Ja, qua muziek maken natuurlijk. Maar bedoel je muzikale insp inspiratie? Ja, uit, vooral de muzikale inspiratie waar je het vandaan haalt. Oké, okay, want ik wilde als je bijvoorbeeld gewoon over mensen of zo... Ja, goedenavond, u dus spijt met wel Putin, 1201. Denk ik. ik wou graag uh, drie biertjes. Poetin is wel dus een, een hele grote tele. inspiratie geweest voor mij altijd. Ja, ja alstublieft. Tot zo. Ga verder. Ja, Poetin. Ja, houd toch op. Uh, kijk, jij laat een mooi nummer horen. En uh, ik hoor natuurlijk enorm uh, terug waar jij wel iets vandaan haalt. Jaren 50, jaren 50, de betere Singers songwriters 70, ja. Wat zijn ze? Wie zijn het? Wie zijn het? Nou, ik moet je zeggen dat ik heel veel uit de, de jaren 90 heb uh, gehaald. De jaren 90 waren, zijn een hele goede revival geweest van de jaren 60. Zeg maar dingen als... Uh, Um, uh, Supergrass Dat is heel erg gaaf. <laughs> Wilco dat, was, dat vind ik te gek. Dat luister ik ook wel Maar daar waren zoveel goede bands toen. Ik, ik heb daar heel, heel veel uitgehaald. En vroeger, ja, ik ben, ik ben opgegroeid met, ja, met, met Willy Nelson, Johnny Cash, Bob, Bob Dylan, The Band. Heel, heel veel. Dat is, dat is mijn favoriete band, The Eagles. Daar hou ik heel erg van. Ik ga ook naar de Eagles T'es over een paar, een paar maanden. Ik ja. heb daar kaartjes voor kunnen we bemachtigen. Te gek? Ga je ook. Nee, ik ga niet. Ik ga niet. Maar dat is wel. Nee, hou je van van de Eagles? Of? Nee, ik hou veel meer van de band. Ja, ja. Dat vind ik uh, fantastisch. Ben te gek, hè? Ja, dus. Uh, en uh, jij bent natuurlijk ook gevormd door je vader. Ja, ik heb de ja. documentaire mogen kijken. Uh, of tenminste, die heeft mogen kijken. kijken op Fires, Laat Laat uh, laatst ook nog uitgezonden op, uh, uh, op de publieke omroep. Ja. Um, ja, het gaat ook veel over je vader. Uh, uh, je vader is uh, Simon Postuma, kunstenaar, kunstcollectief De uh, Voel. Heeft gewerkt met de Beatles, met uh, Eric Clapton. Uh, wat, is, uh, wat is het belang van hem geweest? Of nog altijd? Het belang van hem? Ja, voor jou. Oh, wow. Um, ja, muzikaal gezien is hij, het is een, hij is een hele sterke factor geweest al, daar, daar, daarin. Hij heeft mij in contact gebracht met alles. Met, met de muziek. Nu niet meer zoveel. Ik was net even met hem. Dat is leuk. Anders dan, dan, dan dat het was. Weet je. Ik, ik, ben, ik heb een hele goede opvoeding gehad. Um, maar ik, vind ook, ik heb ook heel veel, heel veel te danken aan mijn moeder daarin. Mijn moeder heeft ook een, <laughs> een platencollectie. Daar zeg je u tegen. Ja. Of jij, weet je zoveel. Maar uh, mijn vader ook. En ik heb altijd supergoeie muziek gehoord. Door hem. Uh, je zegt dat het is nu anders geworden omdat je vader ziek is. Je vader heeft uh, Korsakoff. Mm -hmm. uh, maar, maar toch even naar hem als, uh, als, als bron van, ja, uh, van, van wat jij nu ge geworden bent. Wat is het belangrijkste wat je van je vader geleerd hebt? Vrouwen versieren. Toch. Ja, toch dat uiteindelijk. Nee. Uh, Nee, euh, het belangrijkste wat ik van mijn vader heb geleerd. Schrijven. Schrijven, ja. Hij heeft me heel veel... En dan niet, niet zozeer zeg maar, schrijven, maar naar het leven kijken. Op een bepaalde manier, waardoor je er textueel dingen uit kan halen. Hij heeft, hij heeft me altijd leren observeren. Zeg maar, dat, dat, we een, dat we een kroeg binnengingen, de stamkroeg. En dat was ik een jaar of tien. En dan zette die me neer. En dan zei hij bijvoorbeeld van, uh, zie die gozer daar? Dan zei ik, ja, nou ja, dat zit zo, bla bla bla bla. bla. En dan, dan dacht hij helemaal over verhalen erbij, en dan op een hele poëtische manier bijna. En, dan, en dan dat, ik ben heel daarmee heel um, bijna fantasierijk opgevoed of zo. En daar, daardoor heb ik denk ik tekst leren, leren schrijven. Ja, dat heb ik het meest, het meest geleerd van mijn vader. Dingen kijken en dat op papier kunnen verwoorden. Ja, nou, vooral dingen kijken. Het verwoorden, dat kwam vanzelf eigenlijk wel. Maar vooral het leren kijken naar dingen op, bepaalde, op verschillende manieren. En niet oordelen ook, maar meerdere verhalen kunnen bedenken. Klinkt heel vaag eigenlijk. Maar nee, dat nee, het maar valt dat... wel mee. Want, maar we kunnen het ook, zeker dat voorbeeld in het café wat je aanhaalt... Van, ja, leren kijken, hoe verbanden liggen. Ja. Maar hoe kijk je dan nu naar je vader, die toch echt ziek is, wat je ziet in de documentaire? Ja, en maar de... laten we het over wat anders hebben. Waarom? Ja, gewoon ik, ik, ik wil, wil je het daarover over hebben, over korte Korsak, korte en zo? Over nee, nee, nee, nee, ik, nee, ik wil gewoon, ik, wil ik vind ik vind niet zo heel ziek eigenlijk. Oké, okay. nee, nee, ik wil gewoon kijken, uh, hoe jij naar je vader kijkt. Ja, right. En ik duid al voor de luisteraar een beetje wat hij heeft. Of te liefst, nee, ik wat, begrijp het, Wat de diagnose is, maar... Nee. Uh, <laughs> ja. Nee, ik begrijp natuurlijk. Um, wat mijn vader nu voor mij betekent. Hoe jij naar hem kijkt en hoe je dat zou verwoorden. Lief. Hij is een hele andere, andere man dan dat hij was. En ik zou zelfs denken dat ik meer om hem ben gaan, gaan geven. Om hoe die nu is. Um, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft me nodig. En... Uh, hij heeft veel lief, liefde nodig ook. Je moet open doen. Moet ik het open doen? Ja, want het is jouw kamer. Anders ze ze: wat doet die man daar? Ja, nee, dat begrijp ik wel. Je bent ook wel een hele engelgozer. He? Wat zeg je? En dan over, ondertussen nadenken over je vader. Ja. Oh, nu ben ik aan het kloppen. Hé, hey. hey. bier. Ja, lekker. Hé, hey, fantastisch. <laughs> Thanks, man. Super. Zal ik het nemen? Ja. Lekker, man. Thanks, bedankt. Fijne avond. Hoi, fijne avond. Mij werd verteld dat je je eigen drankje mocht bedenken. Dat, dat mag jij ook. Maar ik, ik weet dat jij graag bier drinkt. Dus ja, schrijf daar oh. netjes over. Alsjeblieft. Ja, hij is cold beer. Hé, hey, dan proosten we toch op je vader toch even, of niet? Ja, ja. Dat, dat zou hij ook doen namelijk. Ja? Hij heeft, hij heeft vandaag nog geproost op zichzelf. Ja. <coughs> dat was heel mooi inderdaad. Hij zei, jongens, op mij. Nou, fantastisch. Op hem dan. Op hem dan. Ja. Maar is het moeilijk voor jou? Ja, ja, het is moeilijk. Ja, het is een moeilijk ding wel. Zie je, ik, ik, ik bedoel dat niet. Ik bedoel niet van laten we het daar niet over hebben. Of ik, ik voel me daar niet door aangevallen. Maar het blijft gewoon een moeilijk onderwerp voor me. Weet je, het gaat zo, zo heftig. Misschien had ik er ook nooit een documentaire over moeten maken. Maar het is zo... Het, is zo, het komt zo de, dichtbij. En al, al helemaal als je om je, om je, om je om je heen kijkt, weet je... In, in deze wereld waar ik nu sinds een jaartje ook in zit. Het is zo. Er wordt zoveel geluld en zoveel bullshit. En dan. En dan kom ik. En dan, en dan zie ik dat ik. iets geef. dat ik misschien helemaal niet had moeten geven. Maar toch. Ik ben wel blij dat ik het wel heb gedaan. Eigenlijk. Je maar, weet wat ik, wat, wat, wat ik bedoel, toch? Nou ja, kijk, ik kijk gewoon. Natuurlijk ben jij een ongelofelijk talent en je, hebt het, uh, je doet het goed, je hebt prachtige plaat gemaakt. Maar uiteindelijk kijk ik naar een document uh, tussen jou en je vader. Ja. En jij zegt dat is moeilijk voor mij. Ja. Uh, maar soms spreekt dat moeilijker nog niet eens uit die documentaire. Het is, nu je dit net in je mond nam, kwam het veel uh, ja, zwaarder over. Nou, het is ook wel het is een stuk minder heftiger en uh, minder heftig weergegeven dan dat het had kunnen zijn. Maar kan jij de moeilijkheid uitleggen? ja, Omdat ik me bewust ben... van het feit dat het niet uh, per se heel lang meer kan duren. Zal, zal duren. En... Um, omdat het pijn doet om mijn vader zo, zo, zo te zien. En om te zien hoe mijn moeder... over mijn vader praat en mijn vader over mijn moeder. En... Uh, hoe, hoe ik daar uh, tussenin heb gestaan toen ik klein was. Weet je, en dat ik daar zelfs nu nog niet helemaal afstand van heb kunnen nemen. Dat is gewoon een traumatische ervaring geweest. Dus dat, dat draag ik met, met me mee. Ik heb hele, hele, hele bizarre, bizarre dingen mee meegemaakt toen ik klein was. Echt gewoon, weet je, niet, niet een. Ik, niet een ik, ik wil niet een, niet, niet een soort van iemand zijn die, die dan zegt van ik heb het zwaar gehad ik heb het helemaal niet zwaar gehad. ik heb een prachtige jeugd gehad vol, vol met liefde maar ik heb ook dingen gezien die een die een kind van 6 7 niet moet zien gewoon niet moet meemaken en het is toch heftig om het daar over, over te hebben gewoon in zo'n docu. en dat gaat van, vanzelf want die mensen die volgen je een jaar en je kan natuurlijk als je iemand een jaar volgt dan kan je 15 soorten docus maken kan liefde gaan en dit en dat en muziek nou, het ging het ging nu over de band tussen mij en mijn vader. En dat is een hele heftige, heftige band geweest. Al, al, altijd. Met heel veel, heel veel zijdes. En geweest, zeg je? Omdat het veranderd is. Altijd, altijd geweest, zeg ik. Ja, al, al, altijd geweest. Maar, ja. En, en dat het zo... Uh, nou, de, de, dat je zegt dat het is pijnlijk... en het is ook een traumatische, traumatische ervaring geweest... dat spreekt niet zo uit die documentaire. Soms zie ik gewoon, Vind je niet? Nee, <tus> soms zie ik dat jij en je vader echt veel meer de luchtige kant op zoeken dan ja. uh, de heftigheid. Maar ligt daar, ook... Ligt daar ook, ook niet de tragedie in? Dat zou, zo, zo, zo heb ik het namelijk ervaren. Zie je het nu al als je er zo, zo over nadenkt of niet? Nou, daarom vroeg ik aan jou, van, goh, hoe zie jij je vader dan? Want, uh... Ik vind het heel tragisch om uh, mijn uh, vader zo te zien. Want... Dat is wat je, wat je wilde horen, toch? Nee, nee, ja, nee, maar, nee, maar, nee waar, wat, wat ik had opgegeven is, is dat je vader natuurlijk een het held is. Het doet pijn, Patrick. Het doet pijn ja. om, mijn, om, mijn, om mijn vader zo te zien. Het doet heel veel, heel veel pijn. Ja, het is heel naar om mijn vader zo, zo te zien. Ja, het doet pijn. Wat zit. Nou hoop ik dat ik het goede liedje heb uitgekozen voor jou en je vader. Ik heb een liedje uitgekozen Echt? die hopelijk iets zegt over... Nou, ik weet het niet. Ja... Zet je koptelefoon nog maar op. Ik ga, uh, ik ga voor jou uh, een liedje draaien. Een nederlands talig liedje. En dan hoop ik dat het uh, goed is. Voor Douwe Bob. Zet hem op. Zolang ik hier maar niet vandaan hoef Zolang ik hier maar mag bestaan Zolang je lach maar voor mij bedoeld blijft Je alle anderen laat staan Kan het echt niet beter gaan We hoeven niet te plannen Geef geeft toch niet wat je doet Want het leven danst haar eigen dans En op haar manier best goed En wat moet gebeuren moet En alles gaat voorbij Maar eerst genieten we ervan Eerst genieten we ervan Alles gaat Voorbij. Maar eerst genieten we gelukkig, genieten we ervan. De hele dagen gaan verloren, aan het gevecht tegen de tijd. Had gewonnen, ver voordat je was begonnen. Dus laat varen toch die strijd, wie wint nou van de eeuwigheid? Laten we leven wat we kunnen, dat is het enige dat kan. En we kijken maar niet te ver. Nou, maar van. alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we. Zolang het lied blijft klinken en we dansen en we kussen en we lachen naar elkaar en we zullen ons vanavond nog bedrinken. Denk niet aan de katten. Ben de Munnik voor Douwe Bob. Eigenlijk voor Douwe Bob en zijn vader. Mooi, man. Klopt echt het? Ja, Dus best wel bizar. Ik, ik, euh, ik haal helemaal niet van Act de Munnik, maar dit vond ik echt fucking mooi. Maar klopt het ook? Ja? Holy shit. Super nice. Kan je uitleggen waarom het nice. klopt dan? Ja, nou, alles gaat voorbij, maar, maar eerst geniet we ervan. Ja, ja tuurlijk. Ja. En als jij naar je vader kijkt, is dat jouw motto ook? We genieten ervan? Zeker. Whatever forever. Toch? Whatever forever, dat is de titel van de documentaire. Ja. Wat betekent dat voor jou? Wat, wat dekt de lading van die zin? Dat er geen lading is. Dat, er, dat het gewoon, ik bedoel, dat er niks is om over na te, na, na te denken. Whatever forever. Het komt en het, en het gaat en het, en het is er nu. Prachtig, zoals, zoals jij het hebt vertaald met het aanvragen van dit. Uh, met het opzetten van dit nummer. Eigenlijk. Ja. Het, het, het heeft. Dat, dat, is, dat is denk ik het hele ding aan die, aan dat, aan die titel. Omdat als je, er, als je erover na gaat denken. en over. weet je, maar wat als dit en wat als dat. Ik denk dat dat het alleen maar moeilijker maakt. Gewoon. whatever, forever. Je, het, is, het is nu zo. En. Alles gaat voorbij. Maar daar gaan we niet aan denken. Want we genieten ervan. Ja. En is het voor jou moeilijk om er niet aan te denken? Ja, ik denk er soms wel aan. Ik denk er soms wel aan. Ja. Tuurlijk. En ben je ook bang voor je eigen toekomst? Nee. Nee, nou ja, ja. Nou ja. Op een gezonde manier. Denk ik. Wat is jouw grootste angst dan? Je bent 21. Ja. Nou zegt leeftijd niet zo heel veel, naar mijn mening. Maar. Um, mijn grootste angst. Vroeg doodgaan, denk ik. Dat lijkt me wel heel naar. Ja, dat lijkt me wat minder. <laughs> en niet slagen. Um, waarin? Nou ja, je, je hebt natuurlijk met glans en terecht de singer-songwriter gewonnen oh. in 2012. Je ja, hebt een prachtige meningen. plaat dat, gemaakt. dat zijn ook meningen. Ja, je Weet hebt je. op je 21ste of toen je 20 was... werd er al een documentaire over je gemaakt. De, ik kan me voorstellen dat de druk bij jou best groot is. De druk? Ja, of van ja, ik moet het ook allemaal weer... er moet een tweede plaat komen. Ik moet het waarmaken, het talent ja, dat ik bij me draag. Ja, natuurlijk. Ja. ja, maar niet anders dan bij anderen, denk ik. Ik denk, weet je, ik bedoel, ik, ik denk eigenlijk dat het, dat, het, dat het druk veel lager ligt zelfs dan bij de meeste mensen. Ik zie mezelf bijvoorbeeld nooit een burn-out hebben. Dat klop ik even af. Maar dat zie ik mezelf niet doen, niet hebben, krijgen. Want uh, ik moet je heel eerlijk vertellen dat het me te weinig boeit. Het boeit me gewoon veel te weinig. Ik, ik, ik geniet ervan. En ik vind het heerlijk zoals, het, zoals ik het nu heb. Natuurlijk, ik wil een hele mooie nieuwe plaat maken, weet je. Ik wil, ik wil, ik wil de beste plaat ooit maken. En de beste optreden geven. En, en, en, en, en de mooiste persoon zijn die ik kan, kan, kan zijn. Maar niet om, niet om reden van druk. Niet om, omdat mensen zeggen... je moet dit nu, je moet dat nu. Nee, nee ik wil dat zijn omdat ik dat wil doen. Omdat ik, omdat ik dat wil maken, weet je. Omdat ik die, die muziek wil maken ja, ik zie, het ook, ik zie het denk ik ook niet, niet eens als een soort van als een, als soort van. Ik zie, het, ik zie muziek bijna niet meer als een product of zo als dat ik dat ik maak. Dat ik, als iets dat ik creëer. Het is bijna iets. Het is bijna eigenlijk. Klinkt heel zweverig. Maar het is echt zo, alsof de muziek mij creëert. Want het, want het is gewoon. Het is het enige wat ik wat ik, wat ik, wat ik doe. Het is het, het is het enige. Het is waar ik voor, voor leef. Ik, ik, ik, ik stap straks weer in die taxi. En ik ga weer mu muziek maken. Vanaf het, vanaf het moment dat ik hier, hier weer uit ben... ben ik weer bezig. Ja. Ja. <laughs> nou ja, we hebben het dan veel over je vader gehad. Je hebt ook een prachtig nummer toen uh, ge uh, gezongen. Tijdens Sing Songwriting dat voor je, je vader. Ik maar ik wil dat je... Als, je, als jij wil nog één nummer zingen... dan moet je nog kunnen... En dan voor je moeder. Welk nummer zou je nou voor je moeders willen spelen? Ja, nou, dat is heel mooi dat je dat vraagt. Bizar. Ik heb namelijk uh, een paar dagen geleden een nummer geschreven. En dat zou best wel eens heel goed over moeder kunnen gaan. Nou, zou ik dat zingen? Dat, zou, dat, nou, dat is echt bizar, want dan is dit uh, serieus ook echt de eerste keer dat ik hem speel. Oh, dat vind ik dan ook mooi, maar ik vind sowieso... het moet ook over je moeder gaan, ja. Ja, tuurlijk. Moet um, ik even denken, hoor. En dan kan ik hem hier doen. Hele oude gitaar. Hebben we de tijd al? <laughs> Rosalie, come and see what you've done. Take off your coat and dry your hair, but don't be long. I've got something to show you. I don't show a lot when you come out, light a candle. I can't show you in the dark I've never seen you look so good With the light on I've never seen you look so good I've never seen you look so good With the light on Maybe you leave the light on And Rosalie yeah I know that I've been wrong but now you're here put away that loaded gun now I've got something to show you I don't show a lot.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 Maybe we should leave a light on. Prachtig, dat is hem. Douw op, op zong het nummer. Wat zeg je? Ik weet de titel niet eens van het niet. Ik ook niet. Oh. Uh, <laughs> nee, maar. Ja. Nou, ik, ik, ik moest serieus aan mijn moeder denken toen ik schreef. Maar het klinkt. Het is heel heel raar want als, als je het zo speelt dan lijkt het alsof het bijna een soort van erotisch is of zo maar het is het het is het is echt bedoeld als een zoon weet je die die die, die soort van zegt mama wat zie je er mooi uit vanavond dit het is, het is weet je maar het kan heel raar het kan heel naar overkomen maar dat is het helemaal niet het is heel puur een schoon waarom keus? is dit voor je moeder ik heb hem ik heb ik, ik heb een hele moeie, moeilijke puberteit gehad Heel kort, maar krachtig. <laughs> en um, die, uh, daar is mijn moeder nogal de dieper van geweest. Omdat ik me nooit zo heb durven uit te spreken... en zo heb durven af te zetten tegen mijn vader. Mijn moeder daar dubbel de lul door geweest. En uh, dit is een soort van excusesbrief, denk ik. Excusbrief, hoor je. En luistert ze nu vanavond, je moeder? Weet ik niet, ik hoop het. Hi, man. Love you. En als ze dan dit voor. Het, ze, heeft het, ze heeft het nu ook dan voor het eerst gehoord? Ja. En wat hoop je dan? Ik hoop dat ze me vergeeft. Ach, kom op. Nee, maar ik meen het, want ik ben soms best wel een aasal. Ik ben soms heel uptight en heel moeilijk. Maar ik weet dat zij ook weet waarom ik dat ben. En dat ik zo ben gewoon. Waarom ben je dit dan? Door haar. Nee, grapje. <lacht> <lacht> nee, ehm. Um... Ja, weet ik niet. Zo, zo ben ik gewoon. Ik, ik ben niet altijd heel even, even leuk. Ik ben niet altijd heel aardig. En dat bedoel ik helemaal niet, niet zo. Want ik hou superveel van haar. Maar, ja. Ik kan soms best uh, moeilijk zijn in de omgang. Zoals iedereen, denk ik, wel eens. Het levert in ieder geval een prachtig lied op. Nou, daar ga je. Ja. Nou, dank je wel, bedoel ik. Nee, hey, heer, uh, maar dat is dus die arrogantie. Dan ga ik dus niet van... Oh, dankjewel, dankjewel. Dan zeg ik... Uh, uh, ja, wat zeg ik dan? Wat zei ik? Nou, daar ga je. En dat kan dus op, opgevat worden als iets heel arrogants. Maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Nee, maar als je zo'n liedje schrijft... dan komt het bij mij helemaal niet arrogant over. Maar je hebt gewoon gelijk. Het is gewoon een prachtig liedje. Dankjewel. En ik hoop dat mijn moeder ook geluisterd heeft. Wow. Dan spe, we spelen het voor alle moeders van de wereld. Alle moeders van de wereld. Uh, ja. Maar we hebben nu een nieuw liedje gehoord. Wat zijn nog... Uh, Waar ga je naartoe, Dauw, Bob? Dat is mijn Douwe, hoor. Uh, ja, <laughs> ja. <laughs> ik wou zeggen, Mister Bob. <laughs> Oké, <Okay>, pet. <laughs> uh, Patsy, dat is wel een goede naam. Waar ga je heen? Uh, waar droom jij van? Waar droom ik van? Zo'n blouse, zoals dat jij nu aan hebt. Ja, dat droom ik heel veel. Een hele mooie, ja, ja, hele dat mooie is, blues. Maar dat, is, dat zijn dat categorie. Oké, okay. uh, waar ik van droom. Nou, ik droom eigenlijk heel erg van een vrouw en kinderen. Ja, ik wil heel erg graag, een, heel erg graag trouwen en kinderen krijgen. En ergens in een mooi land wonen. Uh, niet dat Nederland geen mooi land is. Maar uh, ja, in Rusland bijvoorbeeld. <lacht> Haha, grapje. Nee, gewoon in een, in, een, in een mooi land gewoon. En dan daar een soort van een kruidentuin hebben. En dan zou ik daar aan de zee willen vissen. En mijn kinderen en mijn vrouw... Vis geven. Maar wat wil je met je muziek bereiken? Ah. <laughs> um, ik, zou nog wel op een, ik zou nog wel een paar mooie platen willen maken. Ja. Ik zou wel graag een studio willen, willen openen in uh, Af Afrika. Lijkt me te gek. Want ik wou net zeggen, is Nederland niet veel te klein voor jou? Um, nee. Nou, ja, weet ik niet. Nee, nou ja. Dat zien we, weet je. Ik bedoel, ik... Ik hoop het. Ik zou wel graag een studio willen, willen openen. Weet je, ik, ik, heb, ik heb nooit geaspireerd om, om heel rijk te worden en heel dingen. Ik wil, gewoon, ik wil vooral hele mooie muziek blijven maken. Maar je wilt toch dat je muziek beluisterd wordt door miljoenen? Zeker. Ja. Ik ja. lieg ook wanneer ik zeg dat ik nooit geaspireerd heb om miljonair te worden. Want ik wil heel graag miljonair worden. Ja. En <laughs> nee, <laughs> uh, bit of meer. En ik, ik, wil, ik wil dat zoveel mogelijk mensen mijn muziek horen. Maar is Nederland al te klein voor jou? Moet jij naar uh, Engeland? Moet jij misschien Amerika veroveren? Ben jij het? Ben ik het. Am I the chosen one? Ik, uh, ik weet het niet. It, uh, het zou een eer zijn... om dit uh, volk te mogen vertellen. Maar heb je, dat, heb je die brandende ambitie? Um, ja. Heel erg zelfs. Ja. Ik weet alleen niet welk, welke ambitie nou sterker is. Om zeg maar... Om ontzettend succesvol te, te worden. En zoveel mogelijk mensen te laten horen. En geld te verdienen. En dit en dat. Ik denk dat dat ook saai wordt op een gegeven moment. Ik, ik, ik denk. Ik weet niet welke ambitie sterker is. Of ik dat wil. Of dat ik inderdaad gewoon echt aan de zee wil wonen. In in, weet je, of ergens in Mali of zo. En dat ik dat, dat, dat zou ik willen. Nee, maar als jij dan toch heel de tijd, of tenminste heel de tijd. Je hebt in het begin van het gesprek gezegd van ja, ik wil gewoon creëren. Ik wil het gewoon doen. Het komt ook vanzelf. Dan ja. is dat toch geen keuze. Nee, ik dan denk, is toch de ik enige denk enige ook inderdaad. De ik, ik denk ook dat ik me zou gaan vervelen in Mali. Maar er zijn wel heel veel goede muzikanten daar. Um, ja. Ja. Ja, er is geen andere optie, inderdaad. Ja. Toch zou ik het niet altijd zo willen of zo. Maar het is, een, het is toch. Een, het komt. Zie je dat? bedoel ik. Ik probeer er zelf te, tegen te vechten. Maar dat meen ik echt. Weet je. Het is, het, het is gewoon. Het komt, van, het, het komt van zo diep. dat ik gewoon. Ik, ik, ik, ik, ik moet mijn nummers laten horen. Weet je. En het zou ook. Het zou ook belachelijk zijn om te, om te zeggen van. Nou, ik heb, ik, heb helemaal, ik heb daar helemaal geen ambitie voor en zo. Want dan zou ik hier ook niet, niet, niet zitten. Weet je, ik, ik maar mensen hier willen het ook graag ook horen. Ik vind het prachtig om naar jou te luisteren. Het, het, het, het, het, het nummer voor je moeder, het eerste nummer wat je speelde, Stone in the River. Het zijn allemaal mooie nummers. Dus dankjewel. wij zijn daar blij voor. Dus daar hoef je ook niet bescheiden om te zijn. Thanks. Ja, dankjewel man. Wat brengt de avond voor de rest nog? Deze avond? Um, ik denk dat jij nog maar eens uh, moet gaan bellen. <laughs> Ja, ja, ik bedoel, het is jouw, uh, het is jouw hotelkamer, dus... Uh, nou, dan ga ik even bellen. Dan ga jij even bellen. Ja, wat is het ding? Wat is de code? De nummer? Ja, ik, ik, ik weet dat. Dat staat, uh, dat staat, uh, vier, dat staat erbij geschreven. 4950. 50. Dus het wordt nog een uh, spectaculaire avond met Douwe Bob in een hotelkamer en een gitaar. <laughs> Sowieso, we gaan helemaal kapot. Ik heb een paar vrienden gebeld. Dag mijn lieve man, mag ik van jou vier? Wil jij ook wat? Vijf gin tonic alsjeblieft. Yes, dank je wel. Hoi, dames en heren, dit was uh, een mooie avond met Douwe Bob. Ja, dank je wel man. Een koopse plaat, uh, het zijn fantastische nummers. Ik heb met hem gesproken, ik zou nog uren met hem kunnen spreken. Ik ga het even waarschijnlijk you, doen. Dank je man. Jij ook bedankt Deze. en uh, wij gaan zo meteen nog even proosten. Ja, toch doen we. Uh, en dan moet jij zeggen op mij toch? Op jou. Net als je vader. Oh, ja. Nee, ja.